Twee uur, René van Brakel met het NOS Journaal. Secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft de aanvallen van VN-troepen in Ivoorkust verdedigd. Helikopters namen afgelopen dag de residentie van zittend president Bakbo onder vuur. Doel was het uitschakelen van zwaar geschud, waarmee eerder VN-personeel, burgers en troepen van de gekozen president Wattara werden bestookt. De VN kreeg bij de aanval hulp van een Franse helikopter. Het gebouw in Abidjan, waar Bakbo zich schuilhoudt houdt, is zwaar beschadigd. Ban Ki moon zegt dat de VN alle middelen zal inzetten om nieuw geweld tussen de rivaliserende groepen te voorkomen. Sinds de verkiezingen in november weigert Bakbo zijn nederlaag te erkennen. Ongeveer 5000 mensen hebben afgelopen avond in Alfa aan de Rijn stilgestaan bij de schietpartij die zaterdag zeven mensen het leven kostte. Met een minuut stilte, toespraken en het leggen van bloemen zijn de slachtoffers van het bloedbad herdacht.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 Veel verder kan het nog gaan. Mensen die zomaar in het rond gaan schieten. Erger kent toch eigenlijk niet? Schieten op baby's, schieten op je eigen familie. Is ook al gebeurd. Is het aandacht? Gaat het daarom? Willen jongeren meer aandacht? Ze willen wel beroemd zijn allemaal. Als ik mijn buurkinderen vraag wat wil je worden, zeggen ze beroemd. Niet uh, bakker of timmerman of Tech. Nee, beroemd. Even raar doen op tv en je bent beroemd. Of, of schieten in een winkelcentrum, dat leidt tot rampen. Maar ook tot beroemdheid, tot aandacht. Moeten we jongeren meer aandacht geven? Is dat het? Uh, een gratis hug? Hè? Je ziet het wel als een actie op straat. Moeten we dan meer huggen? Hè? Gebeuren dat soort dingen dan niet meer? Bij mij boven woon nou een jongen die is heel erg op zich eigen, Een beetje een eenzaam type. Je ziet hem nooit in gezelschap. Zou ik die dan misschien moeten huggen? Ja, hij ziet man komen, wegwezen, dat oude wijf wil me grijpen, of ik bied hem aan te komen eten. Maar misschien lust hij niet wat ik maak. Nee, aan gewoon doen. Fris wassen, tanden poetsen, oude klonje op en huggen. En daarna een goede gehaktbal, dat lust iedereen. Dat zou toch mooi wezen als je die dingen zo zou kunnen voorkomen. Want je wilt toch blijven leven en gewoon je boodschappen kunnen blijven doen. Vroeger trokken ze aandacht door hun piemel te laten zien. Er was heel wat onschuldige. Enkel zo'n blote slang tussen de bossies. Maar nou is het een machinegeweer wat ze tevoorschijn halen. Ik zeg, mensen, kijk eens om je heen. Geef eens een hug of een hamburger noods? Ja, wie ben ik? Ik zeg ook maar wat. Je wil wat doen. Ik, ik bedoel het goed, maar wie weet altijd wat uit. Doei, doei Yes. Ja, welkom, welkom, lieve luisteraars. Uh, kijk op Groentevrouw, uh, kom voor... Uh, nou ja, voor wijze woorden van deze oudere dame. Maar luistert u vannacht eerst naar onze gasten, want dat zijn uh... uh, Laurens Johensen. De hele week dacht ik dat hij in zijn eentje zou komen, dat hij zijn vrouwen thuis zou laten. Zoet. Ben jij gewurgd? harem. Ja. Ik dacht al dat je dat niet zo leuk zou vinden als ik het zo zeg. Maar nou, is... je hebt mij uitgenodigd. Ja. En ik ben hier met mijn kinderen. Oh. Ik ben gewoon mama. Ja, nee, zo is het ook okay. niet. Oké, nee, nee. nee. En Jet, Jet is ja. hier uitgenodigd, want zij is degene die de hamburgers uitdeelt. Oh, ja. heel goed. Ja. Oh, heel goed. Nou, Jet Stevens, Veloski en uh, Lauwens, je en, en samen heten ze eigenlijk de Bezemkast. Is dat, is dat voor goed of is dat alleen voor het programma wat nee, nu nee, loopt? Nee, dat is op de naam van het programma. En omdat we in kleine theater staan. En, en voor de rest heten jullie gewoon uh, Stevens, Lovsky en, en Johansen? Nee, ja, zoiets. In die, vol, in die volgorde ook. Ja, dit ja. zegt Jet en daar uh, heeft Jet gelijk. Want... Jet ja, is eigenlijk de baas, want dat is de bassist. Ja. Ja. Hey, en hoe was het gisteren? De was laatste optreden was in Zaanstad? Zaanslag. Ja, ja, dat was te gek. <laughs> dat zei je gisteren, al zei ik het ook al verkeerd. Hè? Toen heb de lijn vond al. Ja, dat Mijn was in boek. een uh, omgebouwde kerk, Annex uh, zaak. Dus uh, beneden had je tweedehands spulletjes en uh, supergezellig, 126 mensen. De jongste bezoeker was drie en de oudste was 86 nou, super. Ze ja, ja. vonden het helemaal... toch fantastisch? Ja. Nou, ik vond het ook fantastisch. Nou, dat weet wel, wel, luisteraars, als u vaker luistert. Ik, ben, ik heb ze gezien in uh, Bellevue. Nou, ik vind het echt een, een cadeautje, zo'n avond. En, en nou, dan gaan ze nu... Uh, gaan we, krijgt u dat cadeautje hier, uh, op Radio 1. Wat, wat is het eerste nummer wat jullie gaan doen? De eerste lied is een... iPhone-lied. Een, uh, een iPhone-lied. Ja. IPhone dit wordt ja. gespeeld voor de luisteraars op iPhones. Kijk, dit is ja. niet te geloven, het is radio, dus je kan het niet zien. Daarom moet u naar het theater om ze te gaan zien. Wie is een website of zo? Ja. Ja. Het yeah. zijn hele kleine toetsjes, hè? Ik had mijn schenken achtervonden. Ja? En mijn mond die aandoor is En mijn vat die is verschwonden. Dan kom ik uit de kast. Ich hab mein Schnecken auch gelungen. Schnecke. Und meine Party geschafft. Und meine Schnecken sind verschwunden. Da komm ich aus dem Bösenkast. Autobahn, Autobahn, Autobahn, Autobahn, Autobahn. Ausfahrt, Ausfahrt, Ausfahrt, Ausfahrt. Raststücke, Raststücke, Raststücke, Raststücke. Cappuccino, Cappuccino, bitte. Autobahn, Autobahn, Autobahn, Autobahn, als wort, als wort, als wort, als wort, Cappuccino. wort, als wort, als Autobahn, autobahn, autobahn, autobaan, autobaan, autobaan, autobaan, autobaan, autobaan, autobaan, autobaan, autobaan, autobaan, autobaan, autobaan, autobaan, autobaan, autobaan, autobaan, autobaan, Autobahn, autobahn, autobahn, autobahn, nou, wauw. Wow. Het is zo krankzinnig. Dit is Radio Man. Maar ze hebben dus, zitten dus met die, die iPhones of die smartphones of whatever apparaatjes zijn. Daar hebben ze dus van die muziekprogramma's. Want dan kan je dus gitaar spelen en, en, en wat was het? Uh, uh, piano orgeltje. of uh, huh? orgeltje. Orgeltje. Yeah. Nou, kom even zitten. Oh. Hè? Lijkt me wel gezellig. Uh, en daar zingen ze dan bij, uh, bij één microfoon. Deze band is. Uh, uh, geheel en al... Uh. Oh, oh, doe maar daar, ja. Oh, dit is wel heel ongezellig. Wacht even. Ja, zo. En heb jij die microfoon? Kijk. Of die? Ja, whatever. Uh, nee, doe maar die. Doe maar deze, ja. Wat ongezellig, hè? Zo, ik had helemaal... Hallo, dat is die. He, de BBC. <laughs> um, ik, ik, ik ga even overslaan wat hier allemaal de rest in vannacht in het programma komt. Ik zal even heel snel zeggen: ik ga het over de film Alle Tijd hebben en over de film Somewhere. Zijn jullie filmliefhebbers trouwens? Mm -hmm. Ja? Mm, boter en suiker. Boter en suiker? Ja, mooi. Wat was de laatste kleinig, film die jij gezien kleinig. hebt? De laatste film waar ik echt van ondersteboven was... was die animatiefilm over... Uh, Illusionist? Nee? nee, nee, nee. Die animatiefilm over de jongens die in Israël uh, gediend hadden. Oh, Bashir. Uh, ba dancing with bas bas bas Bashir. Waltz with Bashir. Waltz with Bashir. Wat een film. Yeah. Ja. ja. Goed. En jij? Laatste film waar jij van onder de indruk was? Enter the Void. film over uh, in Tokyo uh, gebeuren. Twee een broer en een zus in Tokyo. Heel visueel spektakel. Speelt elke vrijdag... Nacht en criterium. duurt drie uur. Daarna heb je een flinke borrel nodig van zoveel informatie. Kijk, okay. en jij, Jet? Ik heb al heel lang uh, geen film gezien. Want we hebben alleen maar sneeuw op de buis. Oh. Dat, uh... Maar je gaat ook niet naar de bioscoop? Heel soms. Maar ik weet niet wat de laatste film was. All right. Nou, dat doet er ook niet toe. Uh, wat hebben... Oh ja, we hebben weer een hoorspel uh, vannacht. Het is echt, echt oude meuk. De Triffits. Oh, die zijn weer. Ja, nou, yes. dat, nou, dat, dus dat is geschreven in 1951. En dan door de AVO hier is in 69. Uh, ja. Maar het is eigenlijk ongelooflijk knullig. Ik ja, was er heel bang van vroeger. Huh? Van de trifits. Ja, enge planten. Ja, een hele enge plant. Nou goed, dus dat later. Dat heel, um, jij ziet hier eigenlijk ook, hij mag nog een beetje erigast zijn, omdat hij een nieuw album uit heeft, toch? Of niet? We zijn hier met een programma, toch? Omdat wij een uh, oh, theater... Uh, ja, ding ja allebei. Museum. Maar ook toch ook voor je LP, of niet? Of je CD? Ja, nou, maar we zijn vandaag speciaal voor um, de Bezemkast gekomen. Oké, okay, dan gaan we dus niet heel uitgebreid over jouw album hebben? Dat kunnen we ook nog een andere keer doen. Oh, oké. Okay. Lijkt me wel. Nou, is goed. Nou, vertel dan over het programma. Nou, we zijn dus op tournee met de Bezemkast... En dat is een soort van hele maffe, Frank Zappa-achtige, een wow. beetje gekke muziekshow. We hebben vijf weken lang heel hard gerepeteerd in een hok. Om een soort, ja, zo perfect maf mogelijk... Uh, Program in elkaar te draaien. Ja, dat kan je wel zien. Het, het, het, op het velletje staat. Uh, ik moet mijn bril opzetten. Milieuvriendelijke psycho-akoestische muziek. Nou, dat, is, dat vind ik echt erbij passen. Psychodische smartlappen voor hoger -ho. opgeleiden. Ja. Uh, over security en bagger en engelen en diepzee geluk en tempo en ballades... Met tussendoor zelfcorrigerende relativering. Losky en Joensen en Stevens kruisen de bezems in shuffle-stijl. Want zo is het ontstaan? Ja. Leg dat even uit. Nou, uh, we spelen al um, bijna vijf jaar samen, Vee en ik. En Jet ken ik al vanaf mijn elfde. En we hadden altijd al wel een soort van, ja, onafhankelijk van elkaar. Ik kende Jet eerder en toen leerde ik Vee kennen. En wij hebben gewoon altijd gewoon de grootste lol met uh, ja, gewoon wel de maffe kant van de muziek. We spelen natuurlijk ook allemaal in zeer serieuze bands en zo. Maar wij hebben onze drieën gewoon echt gevonden in een soort van, ja, maffe stijl. Ja. ja. Wat ik nu hoop heel erg, is dat er, dat er een, uh, een, een cd komt... van wat jullie nu allemaal gemaakt hebben. Dat dat niet verloren gaat. Dat, dat uh, zou ik zo leuk vinden. Nou, ik, ik denk erover om het gewoon op het net te zetten. Gewoon op, op, het, op het web. Cd's is achterhaald. Dat is ja? over. Ja, je kunt het beter gewoon weggeven en dan hopen dat mensen komen kijken ja dat is, uh, dat is het enige wat je nog kan doen. En dan maak je een cd'tje, dat maak je dan maar zelf. Met uh, tekeningetjes en, en leuke dingen. En dan hebben de mensen wat om vast te houden. Maar uh, dat, dat is alleen als je ergens speelt. Maar het is, uh, het is echt... Uh... Maar wij hebben, wij hebben bijvoorbeeld een trailer op, op internet, op YouTube. De Bezoekkast-trailer, Met uh, alle uh, malottigheid uh, gecomprimeerd in één minuut. Echt een beetje zo'n Matthijs van Nieuwkerk gedacht. Uh, ja. Dit moeten we... Dit, dit, an, dit, dit anderhalf uur, drie, nou, vijf kwartier, moeten we samen persen. En uh, ja. dat is behoorlijk, behoorlijk moeilijk om een keuze te maken. Maar kill your darlings en je komt ergens. En dat, uh, zouden ja. jullie, als je uitgenodigd werd door, door Matthijs... zou je komen, één minuutje gaan iets doen... Makkelijk. Ja, we hadden al een soort plan. Maar dat is niet gelukt. En toen, he, toen heb ik zelf wat mogen doen. Dat was ook wel leuk. Maar dat, dat, was een, dat viel in een ander soort van, uh, van uh, header. He, je zong hartstikke... hartstikke mooi. Want jij deed... Uh... Ik deed Johnny Mitchell. Tot mijn verbazing had nog niemand die gekozen. Maar ja je moet dan ook, ook een beetje gitaar bij spelen. Maar we hadden eerst het idee om daar heel stiekem... Uh, een, een, een gorilla-actie te doen waarbij uh, Laurens en Jet ja, heel stiekem achter mij zouden kruipen en dan ineens bij neus dicht te en dan zou je mee, dan zou je wat meemaken. Maar goed, dat, uh, dat gaan we hier zo dadelijk doen. Oké. Okay. Maar dat is het dus niet in kleuren. Nee. Dat, uh, dat is dan het enige. Maar uh, voor de rest kun je al een kleur erbij denken. Ja. Ja. Nou, wat? Zullen we gelijk maar nog een nummer doen? Dan? Lijkt me goed. Laat Laten we dat we die, nummer hè? dan doen? Ja. Ja, laat die dan maar eens horen. Ja, die. Nou, De Bezemkast. Uit het programma De Bezemkast, Losky, Joensen en Stevens. En dit nummer heet? Dit nummer heet. Uh, ik noem het Koning Boudewijn, want het heet eigenlijk Buanaki Toko. Waar is mijn kop ervoor? Oh, niet zo. Het is eigenlijk ook een, een hele mooie geschiedenisles, dat weet ik wel. Dat is het mooie. Dit is een, een, een traditionele calypso. Eigenlijk heet het Roosevelt in Trinidad. Ja. En door mijn grootvriend Jan de Smet van de Nieuwe Snaar... is daar een Nederlandse tekst op gecomponeerd... over een Belgisch uh, geschiedkundige mijlpaal. En die speelt zich af in Afrika. <tieden> Congo bezocht werd hij door honderdduizend Congolezen in een feestelijke stemming opgewacht De jonge vorst had na een vermoeiende reis Nog maar aan de voet op koloniale bodem gezet Toen hij meteen geestdriftig werd toegejuicht Succes geweest En op de radio hoorde je yeah. This is Radio Kinshasa Ya, bo, buana Buana, kito, ko, ye yeah. Hey. Yeah. Toen koning Boudewijn in de zomer van 1960 weer naar Congo ging, was hij vertrokken met de herinnering aan de vrucht door zijn vorige bezoek. In zijn valies bevond zich het document. Dat Belgisch Congo vanaf heden onafhankelijk was. Hoewel de Belgische regering nog een fikse vinger in de pap te brokken had. Maar wat gingen ze daar te keer? Dit was hetzelfde land niet meer. Patrice Lumumba voerde het woord en werd daar later onvermoord. Met een valis vol desillusies is de koning dan maar weer naar huis teruggekeerd. Uw, hartstikke mooi. Um, ik, ik weet dat we het over de bezemkast hebben. Maar mag ik het dan ook nog even hebben over die fantastische uh, voorstelling die jullie gemaakt hebben voor de parade? Oh, die, uh, ja, ja, ja. ja. Zeker. Oh, nee, want dat, uh, daar is, daarvan zijn jullie, uh, nou dat is alweer, een jaar geleden. Uh, twee, twee, jaar twee jaar geleden, geleden toen mochten we ook de parade met het Volksoperhuis spelen. Uh, in een adaptatie van Paul van der Staijn's Jazz. Wat hadden wij toch een voorzienige blik. Uh, inmiddels is dat ook in productie genomen op een hele andere manier door weer andere theatergeschilpen ja, die heel de grappig weid, is. Want de wereld uh, ging failliet. En ja, ja, ja, dat is ook letterlijk in productie genomen, maar dan <tie> door de beurs. <tie> Ja. ja, maar dat, uh, dat, toen mochten we hier aan de andere kant spelen. Of nee, dat was, een nee, dat was, ja, was in het Mediapark. Ja. ja, maar we zitten tijdelijk hier. Ja. Ja, ja, nou, ja. ik vond het fantastische liedjes. Zullen we er eentje van laten horen? Ja, Vind je dat, dat, dat goed? Ja? Oh, Hebben we het toch opgenomen toen? Oh ja, ja, ja. Even Bankroet. Ja, kijk, helemaal Zellig. paniek. Nou, maar dat vind ik wel heel erg leuk. Men, maar daar zou ik toch ook heel graag een cd van willen. Nou, we hebben daar een cd van. We een cd Echt cd waar? Ja. Die hebben we zelf thuis bij mij gemaakt. En ik heb uh, mijn, het schompen zitten branden. Ja? Ja, zodat we voor een tientje dat konden verkopen aan de zaal. En? Dat heb je ja. gedaan? Uh, nou, we hebben ze meer weggegeven geloof ik Maar het was ja. toch wel heel leuk om een herinnering te hebben. Eraan. Ja, ja. Nee, precies. Ook om, om nog eens vaker te laten horen. Ja. Want moet je, dat klinkt fantastisch. Samen met Kees Scholten. Dit stelletje ja, ja, dus Kees. met Kees.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 Als er van al gaat niks meer te koop is en de wereld overhoop is. Van Vind vinden het leuk om terug te horen? Mm. Man, ja. je vergeet het zo snel. Hè? Je doet het en je schrijft het in eigen opname. Het zijn toch allemaal uh, pareltjes? Ik weet niet, we uh, zitten nu voor dit programma. Of willen jullie ook nog naar geld verdampt luisteren? Ja, dat zou. Het is zo, zo jammer zo dat die mooi. voorstelling. Nou, uh, dat die, die is dus, ja? dat dat, Zo'n voorstelling verdampt ook. Hè? Dat is iets heel bijzonders. Want je, bent, ja. uh, je staat in zo'n. Zo wat het dan wordt een soort kamertje, het decor. Ja. Bescheiden als het is. En uh, dan verdwijnt het en dan is het ook echt verdampt. Af en toe komen we Kees tegen. Hé, hey Kees. Ja. Het is wel zoiets ja. moois, maar dat is ook het, wel het prachtige van theater. Ja, want dat de, is het ik... maffe van theater. En, je, ja. doet het gewoon, je werkt keihard en dan doe je het gewoon een periode. En dan ja. is het gewoon voorbij. En dan en je, is je voorbij. je ja. moet jezelf echt elke keer opnieuw uh, uitvinden. Uh, uitvinden. Dat, uh, dat houdt wel ontzettend fris. En, uh, en het is ook ontzettend. Je hoort er ja. ook bij te zijn en het mee te maken. Dat, is, dat kan ja. je niet. Nou goed, hopelijk maakt u het nu mee, als u nu zit te luisteren. Oh ja. Toch even geld verdamven is zo'n mooi nummer. The I'll see you Mag Van Laurens dit wegdraaien. Dus, uh, want hij zegt, ja, dat was toen. Ja, want we willen nog nu... heel, heel, heel ja. veel uh, nieuwe liedjes spelen. Oké, oké, nou goed, ja. Want uh, ik, we hadden het net al eventjes over de shuffle stand. Want dat ja. is eigenlijk uh, het idee achter het programma. En jullie oh, hebben yes. alle drie een, een, een iPod. En dan, uh, die staat op shuffle. En jullie zijn, ja, jij zegt, nou, we zijn eigenlijk varkens. We vinden alles leuk. Het is leuk om alles stijlen door elkaar te spelen. En om niet uh, beperkt te zijn tot één. Ja. Zeker. En dan moet je ontzettend inventief zijn hoe je dan met z'n drieën, een, een, een, een contrabassist en een, een snarenman. nou ja, en, nou, jullie kunnen eigenlijk heel veel instrumenten bespelen. Want bij jou durf ik niet eens te zeggen wat jij nou eigenlijk niet speelt. Mm. Wat je niet speelt. Ja, mm. yeah. yeah. nou. Yeah. <laughs> <laughs> dat was gewoon het, het gek van Vee te ontmoeten. V, uh, ik voelde me altijd heel erg dik en onzeker. Want... Uh, ah, het mooiste want, jongetje in de klas. Nee, nee, maar bij wijze van spreken... Kijk, elke, elke, elke, elke artiest in Nederland... die meet zich een, een naam aan... en een image en een bepaalde stijl. En ik dacht altijd van... ik val echt enorm buiten de boot. Omdat ik, nee, omdat ik hou gewoon echt van alles. En ik heb, echt gewoon, en ik heb een gekke kant... en ik heb een vrolijke, kant, en een vrolijke kant... en een verdrietige kant. En ik hou van Rijkoeder en van Zappa... en van klassieke muziek. En, dat was, en toen kwam ik in één keer... Vee tegen, we speelden op een middag samen. En uh, ik, ik speelde wat liedjes uh, gitaar bij Vee. En, en, en Vee was net zo. Ja. Die, die hield ook gewoon van alle stijlen gewoon. En, en, uh, Dat ja, je je muzikale wederhelft vindt. Nou ja, voor, voor mij voelde het ja. echt wel als nou, ik... Een... Hij heeft heel veel wederhelften, maar dat komt omdat hij ook heel veelzijdig is. Ja, ja maar ik vind jou jij, toch jou? wel een van ja. mijn leukste wederhelften. Nou, vond. leuk. Oh. Wauw, oh. dit is love, dames en heren. Ja, ja, love. Is... I love ski. Ja. Maar we... I love ski, oh ja. ja. Daarom, oh, ja. nooit aan gedacht. Ja, dat is ook echt waar. Gaan we die doen? Hè? Ja, die kunnen we doen. Ja, doe die eens. Oh my goodness. Kom op. Okay. Dan heb ik dus alleen geen Oscar bij me. Geen Oscar? Oh. Ja, dat is niet erg. Dat maakt niet uit. Deze mensen kunnen alles, mensen. Je moet echt naar de bezemkast als bij jou in de buurt. Hoger opgeleide beter. Hey, ik hoop dat er nog wel heel veel boekingen bij komen. Want het is nu nog maar. potje uh, Potjandosi. Vijf keren. Ja. Deze maand, dus dat moet gewoon doorlopen. Mensen, boekt de bezemkassen. Nu heb ik ja. het tegen theaters en, uh, Als dat... en andere plekken waar uh, drie mensen kunnen staan. Die akoestisch spelen, helemaal geen versterkers nodig hebben. En mooie rond microfoon en net Ik ga gewoon heel zachtjes beginnen. Ja, dames en heren. Nomen est omen betekent dat hoe je je noemt, dat krijg je voor je kanus. Ik noemde mezelf Lovski omdat mijn oma een hond had die Lovski heet. En dat vond ik erg grappig. Little did I know dat ik later in de bergen ineens inderdaad van skiën bleek te houden. Ja. Ja. ja. Oké. Okay. Ja, doe het niet. goed. Ja. Kom op, ga nou toch mee. Het is zo lekker glijden naar beneden. En eens dat je beneden bent, dan wil je nog een keer. Je wordt toch vreselijk verwend. Het is er altijd prachtig weer. Ik zei ga toch lekker skiën. Ik zit op het Maar dan kom ik daar, ik ben bang dat ik te val. Nou ja, moet uh, toch aan geloven, geloof ik ook. Oh, no. Je doet zo'n ploeg of zoiets. Oh, God. Oh. Tussen de zesselbaan en Schnee valij. Je niet meer naar De leraar van de klas. Hallo. Je weet niet wat je ziet. Die is gewoon fantastisch, zoals die jongens kiet. Ik krijg het wel erg koud, dus ik moet wachten op mijn beurt. En iedereen doet alles fout, behalve die dikke, blonde flirt. Hij gaat achter haar staan. Hij pakt haar bij de bips en dan zegt hij: Kijk, zo moet je gaan, want anders lig je in het gips. Dan buigt hij zich voorover en ze glijden naar beneden. Ik had er wat voor over, als hij dat ook eens bij me deed. Oh ja! Nee. dus te leren en nou ben ik ook verkocht Ik moet mijn vrienden adviseren voor een goed gesneden bocht Ik heb rode skis en witte skis zoals mijn petje staat En ik ga van de zwarte piste mm. naar de zons op straat Heel makkelijk hoor, kijk maar, doe mij maar na Ik kan het heel goed, kijk maar, wauw Yes, ja, want ik kan Rutsje ontwedelen, sjes varen en boekelen Bogenkarven en Rosenbremse. Ah, ja, de Rosenbremse is schon lange voorbij. Sehr goed. Dank En jetzt Doppel. Oh nein! Ja, ja, ze hebben een goed rots. gehaast. Dat zei jij, dank, dank, dank, herr, leraar. Mm. Café en cognac. Hey. Yeah. en waar komt nou love ski? Oh ja, yeah, love, yeah. you love to ski. Ik love to ski, hè. Yeah. All right. is <laughs> <laughs> echt zo, hoor. <laughs> uh, de bezemkast, ik zeg net, uh, jullie staan... Uh, ik moet even weer mijn bril opzetten... Uh, uh, aanstaande donderdag is het in Hoofddorp, het Oude Raadhuis. Uh, vrijdag en zaterdag in Leiden in het Laktheater. De 19e in Deventer, bouwkunde. En 29 Rotterdam in de Schouwburg. Uh -huh. de wat, wat is dat voor, is, is er niet iets speciaals dan? Dat is onze laatste voorstelling. Oh, en uh, extra ingelast 8 mei. De rode, de rode Bioscoop in Amsterdam. Amsterdam. Oh, nou mensen, daar kunnen niet veel mensen in. Je moet snel zijn. En dat is natuurlijk het allerleukste plekje om het te doen. Hè? Ja. ja, en dan oh, doen zeker? we het dus ook gans akoestisch. Ja. Maar wat we ook aan de bezemkast uh, beleven... Wat, wat, uh, wat ons een beetje onderscheidt... en waarom het ook milieuvriendelijk heet, met ja. alle recht... is omdat wij geen PA aanzetten. Wij doen het echt akoestisch. En we hebben weliswaar een beetje steun... van één soort sigaar die achter ons staat. En ja. daar komt al het geluid uit... En, uh, het is, het is heel prettig, want je maakt het publiek medeplichtig. Ja. Ze houden hun snaveltjes, maar als ze wat zeggen... horen wij wat ze zeggen en kunnen we ja. wat terugpraten. We hebben geen monitors, er zitten geen mannen terzijde van het toneel... tegen wie wij woest kunnen, gebaren dat wij meer in onze monitor willen. Heerlijk. Ja. En uh, er, zit, er zit een man achter in de zaal die wij... Die, nou ja, wij, dus Laurens, die zich dan over het licht buigt... voordat de show begint en neemt ja, dan even alle standen door. Ja, dat is hij. Kijk, ja... ja hij is, hij is, um, voor de luisteraars, hij is helemaal roze nu. Uh, en, en, uh, wij hebben een soort lichtbal uh, gekregen in Diemen. En dat, uh, dat werkt overal eigenlijk tot dusver. Ja. Zelfs in de plekken waar heel weinig is. En het is, ja. Ja, dat is ja, ook heel interessant. Een, is de enige... want, in, want ik moet inderdaad elke theatershow, we komen dus om vier uur aan. En om, uh, ja, om het zo economisch te doen, hebben we geen technicus bij. We doen alles zelf. Ja. En mijn nobele taak is om elke keer in elk theater met de technicus van dienst, ja. het lichtplan door te nemen. En ja. dat is super interessant, want elke theater heeft weer een andere technicus. Ja, zo ja. kwamen we in Ierseke, in de Zaten. Ja. En dat was een, een meneer, die was, uh, ik geloof ik, 74 jaar oud. Ja. En uh, die ging uh, ja, nog steeds immer de ladder in en zo... Maar uh, hij, hij probeerde de eerste vijf minuten heel knorrig tegen me te zijn. Ah, dat maar niet. de kunst is dan nee. toch om zo'n zo man helemaal voor je te winnen. Want ja. dus je moet toch die voorstelling samen ja. gaan draaien. Ja. Dus elke... Is een uitdaging. Het is wel een is uitdaging. Ja. Maar uiteindelijk wordt het altijd heel erg leuk. En, uh, ja. ja, ja. Het, is echt, het, het is ook soms hilarisch omdat we in het donker beginnen. Want dan zie je het beste dat we op iPhone spelen. Ja. Het eerste liedje. Maar soms wordt het niet echt donker. Nee. Dus dan kun je dat je dan kun je de regieaanwijzingen zo aangeven. Ja. Van, het is donker, wij horen gestommel uit de coulissen. En ja. en dan kom je dus op en terwijl je jezelf commentaarieert. Dat is best grappig. We ja, ja, ja, ja, ja. speelden gisteren in een kerk met enorme glas- en loodramen Die konden ze niet verduisteren. Nee. Dus nee. Dan kom je normaal op in het donker. Maar in dit geval was het niet donker. Nee, want jullie hebben dan van die ledlampjes op een soort, soort ja. mijnwerkers. Lijken jullie ja. alsof jullie uit het donker hey, oh, jullie pareltjes oh, ja, ja, naar het licht komen ja, brengen. Ja, ja. ja toch. Het was een grappig moment, want Jet en Laurent hadden zich verstopt en ik stond achter in de zaal. Dat was het idee. En ik, ik wist niet of ze er waren of niet. Dus het was oh. zo'n heel pijnlijk moment dat je denkt, ja... Het is nu officieel donker en begonnen, maar... Maar zijn ze er wel, ja. ja zijn ze... Ja, erg ja, ja, ja. Ja, goed. Ja. Ik hou ervan. Nou, ja, kunnen het nog meer worden? Deze, want dit is een, een, nog niet ja, zo... Ja, we hebben zeker een reprise, uh, zijn we van plan. Jet gaat volgend jaar toeren met de Beans en Fatback Band. Ja, oh, uh, heerlijk. gaat, je hebt ja. doen met Riek Zwarte. Oh, nou, oh, dat wordt vast fantastisch. Ik ga een stuk ja, we... maken over China... Oh, ja, wacht als even. dat ja. allemaal gebeurd ja. is, oh, ja. dan... In uh, het seizoen niet, dan niet weer. Niet dit seizoen, mm -hmm. niet komend seizoen, maar het seizoen daarna zal oh. waarschijnlijk... Uh, oh, dan dat je een langere tour kan maken. Kan. Maar dan wordt het misschien het Bezemstadion, hè? want we breiden natuurlijk Precies. uit. Ja, ja. ja. Ja. En plan is dan om in uh, het Gelre Dome... Ja, oh, en absoluut. absoluut. En, Heineken, en dan wel oh. akoestisch nog. Ja, Acoestisch, want ik heb van tuurlijk. Vee geleerd... Wie het kleine Kuipje niet eert, is het grote niet weer. Ja. Dat moet jij toch zeker weten in, uh, uit, uit, uit Zeeland. Ik heb, en ik heb ook een theorie over de hoeveelheid vuilnis... die mensen op festivalterreinen achterlaten. Hoe zachter de muziek, hoe minder vuilnis. Dat denk je. Ja, ja, ja. Ik weet het zeker. Ja, denk ik ook. Ik heb het gezien in Rotterdam. Daar, uh, ja, is de, die de, de, de verpakkingen van die oordopjes. Dat Ja, dat is verschrikkelijk het natuurlijk. veel vuil. Maar ook als je het toch niet hoort als het krak doet onder je voeten... omdat de muziek zo hard staat. Ja, ja, ja. ja. Ik, ik weet niet, maar het, het heeft... Het, ook als je als publiek een beetje moeite moet doen om iets te horen... Ja. Dan, uh, dan let je ook een beetje beter op het milieu. Dan je minder tijd om te consumeren en ja. dingen uit te pakken. Ja. En met die ene paal achter ons, daar verbruiken wij net zoveel elektriciteit mee... als een, uh, nou, laat ik zeggen, een opladertje voor een iPhone. Dus dat valt wel eens mee. Ja. Ja, ja. Uh, nou, waanzinnig. Ja, leuk, hè? Oh. Maar nou, heel even kort, jij gaat wat doen volgend seizoen? Wat voor toneelstuk is dat? Uh, we zijn nog de subsidiant aan vandaag. Okay. Maar met Michiel Derecht, waarmee ik vorig jaar Tesla Texas heb gemaakt... Ja. Uh, dat hebben we hier ja, we, ook besproken, we, we, we hebben ook dingen van laten horen. Stuk, uh... die, die jongen is erg getalenteerd die daarin zit. Die, die... Nick van den Berg. Nick van den Berg. Zeker weten. Ja, ik zei tegen die Nick van, uh, als jij een, een cd'tje gemaakt... Ja, Heeft hij. Ja, maar de presentatie was in. Hij is met Groot. F, ja. Heeft zijn band. Ja. ja. Aardig is dat leuk, band. ja? Ja, check hem out. Ja. Forte. Zeker weten. En jij, jij gaat spelen met, uh, met die... Uh, ik, heb die eerste, ik ben ook bij de presentatie van die uh, cd geweest oh, ja? in, uh, in Wilhelminen. Ja, Hartstikke leuk bent. Dank je wel. Ja. Dus jullie gaan toeren? Ja. Er komt uh, een nieuwe, nieuwe plaat ook? Nou, er komt eerst nog een live plaat uit. Uh, registratie van een concert in de Kleine Comedie. En uh, dan gaan we van de zomer nog wat uh, zomerfestivals doen. Onder andere Zwarte Cross. En dan oh, daarna in het najaar gaan we theater toeren. Oké. Okay. Het wordt uh, nou. leuk. En jij gaat, wat zei je nou? Nou, ik ga... Oh uh, ja, Jip en Janneke. Ik ga Jip en Janneke saboteren op mijn geheel eigen wijze. Ja, want die, die vorige was ook zo leuk. Die, die gemaakte tante, pa, tante Tent, patent. Tante patent, ja. ja, ja, ja. Dit is. Dit, ik wou dus dat elk jaar... Dat moet ook in reprise komen weer, vind ik. Het, het, heeft, al, het heeft al twee keer gedraaid. Ja. En, maar ik, ik hoop vurig dat uh, we ook uh, bij uh, een, een, een, een dergelijke voorstelling... bedoeld voor ouders met kinderen uh, en in grotere zalen... Uh, het volume zo kunnen beheersen... dat, ja. dat er niemand afhankelijk is van van monitors of andere gedoe... maar dat het gewoon heel, heel natuurlijk klinkt. Ja, ja. Daar hoop ik echt heel maar veel van. Maar is, dat is bij de voorstelling Tante Patent... die Riek Zwarte maakte... Ja, uh, over ja. he, een, een personage van, door, geschapen door Arnie M. Ja. Dat was zo waanzinnig inventief. En ook zo houtje, touwtje. En dat, ja. he, zo mooi. Zo, nou goed, dat is theater, mensen. Dat is, je fantasie Met is toch zo... veel doen. Ja, ja. Dat is daar kan Riek je kan niks tegenop. Nou, volgende nummer maar, want de tijd uh, die, ja. die vliegt door. Zullen we de zaag even maken? De uh, yeah. ja. Yeah. Want uh, wij doen uh, in onze voorstelling doen we allerlei uh, psycho akoestische uh, experimenten. Yeah. En in het kader van de duurzaamheid. Uh, yeah. En dat we geen technisch technicus hebben. Uh, uh, hebben we zoiets uitgevonden dat heet akoestische galm? Analo analoge galm, met behulp van de, uh, emmers van de Albuquerque. Dat is ja. de enige plek waar je nog emmers kan kopen, wist u dat? Bij ja. blokker en macro vind je niks. En, uh, ja, die zetten wij over ons hoofd ja. en dan, uh, dan krijg je dus een analoge beklemming... Ja. En het ziet er prachtig uit voor de kunstliefhebber. Ja, de luisteraars kunnen die niet zien. Maar ik, ik zal een foto die... op, op de site zetten. Dat ja, is Mondriaan, uh, rood-wit. Ja, ja, de, de, rood -wit. de, de emmers Hebben zijn geel? geel, blauw en rood. Geel? Dus ze zijn in de primaire kleuren. En uh, we gaan een liedje voor jullie doen dat heet uh, uh, Beklemmende, Beklemmende Wijsheid. Stelt u zich voor uh, deze ja. nacht. Uh, oh. uh, het ik ben geboren aan de Westerschelde. een enorme brede rivier. Ik stond vaak op die zeedijk na te denken. En ik voelde soms ook wel... ja, toch wel de drukkende aanwezigheid van mijn moeder um, in mijn rug. Dus je had heel veel uitzicht. Maar toch had je een soort van gevoel van beklemming. Uh, dan... Psycho-akoestisch, hè? Ze is... staan We nu met de, de rug, de rug. En naar mij toe. Hè? Dus naar de rug, met de rug naar de microfoon. Mmm, mm. mm. baby, baby, baby, Mmm. <laughs> Ja, eh, eh, eh, Laurens, dat Zeeland, hè, en Jet ook Zeeland, hè, uh, ja. waar stond jouw kripje? Mijn ja. kripje stond uh, een paar meter van Laurens' kripje. Echt, echt waar? Ja, Zo dichtbij. Jet is mijn oude buurmeisje. Dat is niet te geloven, ja. toch, hè, dat je ja. elkaar dan... Uh, Fijn, hè? Ja, geen ja, ga je gang, dat zijn hele lekkere... Mm. Ah, die zijn van het, van het... Ja. het Waterloopplein. Nou, nee, nee, die zijn van de Albert de Kuip, denk ja. ik. Deze ja. wel... nee, zijn ook nog gekker. De Kuipjes we er genoeg nootjes. bejubeld worden. Voor ja. Ook ja, ja, ja, hadden wij ons gehele decor van de Kuip gehaald. Behalve het zingende varken. Maar goed, dat doet nu niet meer. Ik zat te denken, ik, ik vond op internet nog... Uh, dat jij een liedje zingt met uh, Katinka Poelerman. Klopt, ja. En uh, voor de Zeeuwse top 40... Ja. Ja, ik, ik schrijf soms wel eens in het dialect. Ja. Ik heb je laatst het liedje Manen gestuurd. Ja, ja, ja. Uh, opgenomen, de vee. opgenomen door V. Opgenomen door V, ja. Ik heb dat ook, dat heb ook uitgezonden hier. Ja, ja, ja. ja precies. Ja, um, uh, ja uh, Katinka Polderman, dat is een zeer een, een, een stijlcabaretier en die is heel grappig. En, om ze had had gevraagd of we samen liedje wou schrijven. Dus en is dat recent? Vorig jaar hadden we via Skype geschreven. Dus ik schreef een coupletje aan zij. En dan Skypeten we en dan gingen we kijken of we. Heel klein stukje het. laten horen, heel klein stukje. Ja hoor. Ja, mo. Dat is Mohane. Dat is Mohane. Oh, oh this, nee, dat is verkeerd hè, want ik zei moppak. Ja, ja. Dat is ook leuk. Dat is ook leuk. Dus, ja, dat is wel. Een maar ik bedoelde dus uh, dat. Uh, waar staat het nou? Mokokke. Mokokke. Mokokke, hè, weet je, ja. Even stukje. Ja, ik had, ik had dat is toch fijn om weer terug te zien hier op de Zeeuwse bodem. Hè? Dat is heel fijn. Oh, ik voel de inspiratie helemaal van diep van binnen op borrel. Ja, maar ik ook hoor. Ja? Door het slik. Oh. Het is toch eigenlijk wel met die crisis, hè? Ja. Tegenwoordig had iedereen een plasma-scherm. Maar vroeger, hè? Ja. Dan had je een ANR. En dan stak je twee stukken ijzerdraad, in. En daar kon je dan urenlang naar kikken, hè? Oh. Ja. Ja, nou vroeger, hè? Hm. Ik woonde op eindje zand, ja, ja. maar ik zat op school in Sluis. Ja, ja. En dan moest ik elke dag vuur, vuur lopen, op oude schoenen van boomschors. Al hinder ja. erin natuurlijk. Boomschors, had ay dat Ja, en had je dat nieuw hoor. Ja. En dan moest je op je bloedpoot, dus glad in Sluis. Dan kwam je op je knieën aan. Ja, had je Maar ja is het altijd van mukuke mukuke mukuke mukuke mukuke. Maar vroeger was het ideaal. Mukuke mukuke mukuke mukuke koken. Maar vroeger was het ideaal. Ja, Katinka. Elke laatste zondag van de maand hè. Daar kwam mijn vader met zo'n klein zwart fluwele doosje de kamer binnen gelopen. En daar zat dan een, een kwart stuk pepermunt in. En dan mochten we daarmee z'n allen even op zitten. Oh. Nou, nou, ik weet het nog. Als ik vroeger jarig was, ja. elk jaar hetzelfde kwam, mijn vader glad, groos de kamer binnen. He. En dan zei ik: Niet, dat is voor jou. En dan kreeg ik voor mijn verjaardag een nieuwe suikerpeen. Ja, en ook twee roestige houden spies, Dan was dan doogjes hè. En dan een oude bossel als de en ook een poppen. Uren kon ik er mee spelen. En dan in een half jaar, dan donderde mijn moeder. Die suurpeen, mijn roestige spitten zijn al in een pannen. Peenbroel. Peenbroel, ja. Nou, we, nou, we drennen dan niet in nee? nee, nee, we kregen uh, gebakken kluiten van het land. Oh. Dat schuurt de maag, zei mijn ma dan altijd. Maar oh. hoe is het altijd van... Moe kokken, moe kokken, moe was ja. het Ja, dat ik was een het... van mijn muzikale hoogtepunten. Nou, ik vind dat intens geestig. Zunigheid, ja, hè? Ik heb, heb, heb mijn katinka uh, het plan om in, uh, in mei en juni... We hebben net een, een ja? plan geschreven voor Omroep Zeeland om, om een tv-serie te maken. Dat dus lijkt me tien erg. tien afleveringen, inburgeringscursus voor niet-Zeeuwen. Met het ja, ja, ja. streekproduct van de week, oh. plek van de week. Oh, dat is iets voor mijn zoon. Want die uh -huh. heeft nu net verkering met een meisje uit Goes. Oh, heel goed. Hoe vind je A dat nou? Anything Goes. Ja. ja. <laughs> goes <is> West, hè? Goes. <laughs> ja. Goes. <Goze. laughs> ja. nee, dus, uh, nee, ik heb okay. echt uh, sinds dit liedje uh, met zo zitten broeien op. Wat, nou, wat is nou leuk? Ja. En dat is volgens mij gewoon met een cameraman: gewoon ja. de provincie ingaan. gaan. Ja. En dan gewoon echt allemaal ja, ja. mensen opzoeken. Het spreekwoord van de week. Bijvoorbeeld: Je komt zeker van Lello. Ja, spreekwoord van de dat week. Dat betekent uh, dat je doet alsof je van niks weet. Uh, en dan is er een klein dorpje ja? vlak naast Zeeland, dat ja. heet Lillo. En dat ligt op een soort eilandje. Je kan ja. het er heel moeilijk raken. En ik heb al eens een keer met mijn ouders. Gewoon puur uit eten, etymologische nieuwsgierigheid. Op zij, zij gingen we naar Lillo. Maar dan moet je dus eerst naar Doel. En Doel is zo'n verlaten stadje. Met ja. een kerncentrale ernaast. Ja. Ja, en dat was op een zondagmiddag. Ja. En dan moet je met een pontje naar Lillo. Ja? Alleen het pontje voel niet. nu. Oh. Dus het enige wat er was, dat is soort van pannenkoekenhuis ja. naast de kerncentrale van Doel. <laughs> En daar, ja, en daar hebben we gewoon nog een pannenkoek gegeten. Okay. En dat was zo ellendig dat het weer grappig is. Ja, en ja, nou ja. ja. En we Wij dus, reden terug uit Zaamslag. En wij we, we, we kwamen dus naar die tunnel. En dan rij je dus onder die grote borden door met de, de, de plaatsnamen. En ik las het verkeerd. Wij we, we rijden nu België uit. Ik las, oh... Doei! <laughs> ja, doe. Ja. Ja. Doei! Doei. <laughs> Doei. <laughs> <laughs> ja. Luisteraars, u moet kijken op YouTube en naar uh, mok ek mok ek heb Mokokka. Dat betekent, moet ik ook hebben. Uh, dat Ondertuig is bijna Afrikaans ja. eigenlijk, hè? Ja. Mokokka. -ok mok -ok -ok of bijvoorbeeld, aketuta mahita. Wat betekent dat? Zegt. Als ik het uit heb, mag jij het hebben. Oh ja, en magita en oh uh, Olly de nolly en ook, maar dat is Brabant. Volgens Willem Vermanderen is West-Vlaams of uh, het Zeus heel ja. erg uh, uh, een buurttaal van het Zuid-Afrikaans. Ja, ja, kan ja. ik me goed voorstellen. Ja. Ja. Nou goed, in ieder geval op, die, uh, op, o, die, op YouTube is te zien... Hoe, <laughs> hoe ontzettend grappig jullie allebei naïef kunnen spelen. Want dat is echt een hele nee, leuke... dat zijn we. Dat is niet gespeeld. Oh, die Katinka is erg lief dan. Nee. Goed, okay. nee. Nou, goed, oké. dit is eigenlijk gewoon een hele gemene agent. Hé, hey, we hebben nog, nog tien minuten, ja. Wat gaan we doen. We gaan nog, uh, nog iets spelen, in ieder geval. Lijkt me hartstikke leuk. Mensen wakker maken met. Uh, ja, maak maar eens. Met Lopke? Oké, oh, um. okay, gezellig. Ja, dat lijkt me wel goed. Goed, schenk ik je wijn nog even oh, bij? Oh, zeg het. Nou, dat was het laatste meisje die vroeg me nou met diepere gevoelens. Oh jee, ja. En dat meisje heette Lopke. Ja. En is lobke dat een uh, Zeeuwse naam? Nee, dat is een friese naam. Oh ja, friese, sorry. En uh, ja. heb ik geprobeerd om, om mijn uh, diepere gevoelens zeg maar, muzikaal weer te geven. En Vee uh, gebruikt daar een heel gezellig uh, huishoudelijk apparaat bij. Vee, kun je het even zoeken? Ik laat het even zien aan de microfoon, ja. kijk. Ja, het is een, een zaag. Het is een zaag. Ja, altijd gezellig. Oh, en ik heb geprobeerd uh, zeg maar, mijn uh, diepere gevoelens dus, uh, muzikaal weer te geven. Een liefdesliedje voor Lopke. Yeah. Lopke, ik ben een klein beetje bizar mm -mm. Lopke, ik ben heel anders dan de anderen Lopke, volgens mij gaat dit niet goed mm -mm. Lopke, ik ben heel anders dan de anderen La, la, la, la, la, la, la. Lopke en heel anders dan de anderen. S'avonds gaat Laurens naar het bos en daar vond hij hermelijnen. Hij snijdt ze aan dunne reepjes en hij voert ze aan de zwijnen. Ja, de zwijnen zijn heel blij met Laurens zijn aanwezigheid. Laurens zijn aanwezigheid. Ja, we zouden het zeggen. Lopke, ben heel anders dan de anderen. de anderen. Ja, die heb ik daarna natuurlijk helaas nooit meer gezien. Nee. Het was heel adequaat. Och, jezus. Mocht u slaaf zijn, gezellig achter het stuur, dan bent u nu weer wakker. Ja. Nou, we doen er gewoon nog één. Ja, uh, dat is misschien toch wel leuk om te zeggen... Adeline vroeg net of wat ja. van die muziek wordt opgenomen. Vee uh, helpt me met het maken van mijn derde plaat uh, op één voorwaarde. En dat is alleen maar dat ik mijn rare muziek opneem. En die muziek, yes. uh, die cd gaat heten... Muziek voor als het bezoek weg moet. Weg moet. Yeah. Oh, yeah. En dat is zeg maar ook een beetje zeg maar, de lat die we leggen. Ja. Dus om zeg maar zo akelig mogelijke, uh, Misschien. Uh, ja. Om, om zo akelig mogelijke muziek te, ja. te, te maken. Uh, ge, Zwaar geïnspireerd door The ja. Residents. Die een. Uh, de commercial album. Commercial album. Geheel voorzienig in de geest van uh, het programma Het Wereld Draait Door. Veertig liedjes van één minuut. Heerlijk. Je, hebt, krijgt, je krijgt een soort mini-gedichtje, en je kunt meteen de pagina omslaan en dan komt weer iets nieuws. They called my friend the picnic boy. I never could stand that. Oh, she called my friend the picnic boy. They said he was too fat. Oh. fat, fat, fat. Oh, that's it. Nou, nou, dat is ja, het. Ja, er dat komt soort... nog een tweede couplet. Maar ja, ja, precies. Dat zijn de eventuele... Residents dan. Dat uh... ja. We ja. hebben ook iets met schuimkabouters. Ja, en en, en mijn goede vriend Gillis heeft een akkoord verzonnen. Dat heet G-vakje verder. Dit is een mooi G-akkoord. Ja? Maar als je dat één vakje verder schrijft, dan krijg je voor mensen die nu bijna in slaap vallen. Ja? Als het bloed langs je tanden loopt. Als je s'n ochtends wakker wordt en je bent te luid om te flossen. En... Als je niet twee keer per dag je tanden poest, verkeert je tandvlees in verdergaande staat van ontbinding. Lieve schat, hoe lang is het geleden dat je naar de, de tandarts bent geweest? Daar kunt even oh, een Klein, liedje, klein je, volkroefje. Ja, ja, ja. Heerlijke liedjes. Ah. Ja, ook ja. waarschijnlijk voor de toppers binnenkort. Ja. onontbeerlijk onderdeel in Precies. het programma in Gelderland. Wat uh, gaan we doen? Zullen we even de bezemkast zelf je proberen? Het lijkt me onder... een fantastisch plan. Ja, vieze liedjes uit de bezemkast. Of hoe... Voorgedrag tot uh, properheid leidt. Als jij gaat, dan moet ik veer, of zuigen <laughs> En plekken deppen bij de pad Want het zijn stille getuigen Die ons nekken, lieve schat Fris en schoon, krijg ik alles voor elkaar ik ga, dan moet jij vegen en dan moet alles in de machine want komt zij haren van mij tegen dan mag ik jou nooit meer zien schoongevreven dermatologisch getest, fris en wit gesteven ze vindt het Van Curaçao tot Colorado is er geen vlek. Lieve Bezemkast, lieve Jet Stevens, lieve uh, Veloski en lieve Lauwers, Joenze, ontzettend bedankt jullie hier waren. Dankjewel, lieve.